9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Woningcorporaties worden niet verplicht om de huur voor rijkere huurders te verhogen. Dat zei minister Spies van Binnenlandse Zaken in het Radio 1-journaal. De minister wil dat huishoudens met een hoog inkomen die in een sociale huurwoning zitten, meer huur betalen. Op die manier moeten de relatief goedkope woningen vrijkomen voor mensen die minder verdienen. De verhuurders mogen de huren van de zogenoemde scheefwoners 5% extra verhogen. Maar uit de rondgang van de NOS bleek gisteren dat zeker 1 op de 6 verhuurders niet van plan is om dat te doen. De Nederlandse gemeenten roepen de Tweede Kamer op om nog niet te beslissen over het afschaffen van statiegeld op petflessen. De Kamer praat morgen verder over het plan van staatssecretaris Atsma om de statiegeldverplichting op grote petflessen af te schaffen. Hij wil de gemeenten vanaf volgend jaar verantwoordelijk maken voor de inzameling. Volgens de VNG is het nog te vroeg voor zo'n besluit, omdat er nog veel onduidelijk is over de afspraken die gemaakt moeten worden met de industrie, zoals hergebruik van grondstoffen en het ontwikkelen van nieuwe verpakkingsmaterialen. Tot die tijd is de huidige statiegeldregeling onmisbaar, zegt de VNG. Politiekorpsen hebben meer aandacht voor goede werktijden en het voorkomen van agressie, maar de zaken zijn nog altijd niet op orde. Dat stelt de inspectie SZW na onderzoek bij 18 van de 26 korpsen. Regisseurs, MBR's en leden van arrestatieteams... draaien te lange diensten, met te weinig rust ertussen. Verder krijgen politiemensen te weinig training... in het omgaan met agressie en geweld. De politiebonden denken erover minister Opstelten... en korpsbeheerders aansprakelijk te stellen voor geweld tegen agenten. Werkgevers moeten meer investeren in de gezondheid van hun personeel. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers te helpen met het stoppen met roken. Ook moeten werkgevers nog meer investeren in scholing en loopbaanbegeleiding ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... begint vandaag met een campagne om dit te bereiken. Minister Kamp trekt 4 miljoen euro uit om gezond gedrag te stimuleren. Werknemers moeten er ook zelf voor zorgen langer gezond aan het werk te blijven. Dat is hard nodig, omdat er door de vergrijzing over 30 jaar... in veel sectoren een personeelstekort dreigt. Het aantal ouderen neemt toe, terwijl het aantal mensen dat werkt kleiner wordt. Het weer vanochtend verdwijnt, eventuele mist en lage bewolking... en de rest van de dag is het dan volop zonnig. 12 graden wordt het op de Wadden, 17 graden in het midden en zuiden van het land. Morgen opnieuw een grijs begin, maar daarna weer volop zon. ANWB-verkeersinformatie. In het zuidoosten van de provincie Groningen en in Drenthe... komt plaatselijk nog steeds dichte mist voor. De mist zal wel snel oplossen, is de verwachting. Nou, verder is het een gebruikelijke spits. Bij Amsterdam valt het heel erg mee. De files worden nu korter en minder. Wat nog opvalt zijn files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen knooppunt Hoevelaak en afrit 6 kilometer. A2 Eindhoven-Den Bos, tussen knooppunt Eckersweijer en Bokstel-Noord, 4 kilometer. 9 kilometer op de A4 Den Haag-Amsterdam, tussen Leidsendam en, en Hoogmade. A28 Zwolle richting Amersfoort, 5 kilometer bij Amersfoort. En op de A58 Breda Tilburg tussen Knoop het Galder en Knoop het sint annabos 5 kilometer. De N275 Nederweert richting Blerik is dicht bij de aansluiting met de A2. Dat komt door het technisch onderzoek na een ongeluk. Na verwachting is de weg om 11 uur weer vrij.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 En Lara Rensen. Ja, daar zijn we. Goedemorgen. Vijf minuten over negen. Ophef in België. Daar zijn naaktfoto's verschenen gemaakt in de rechtbank van Gent. En dat vinden ze niet leuk in Gent. Wie zit daarachter? Hoort er zo meer over. Eerst naar de druk op de Nederlandse politie. Opnieuw was er geweld tegen agenten afgelopen weekend op verschillende plaatsen in het land. Zo hebben een vader en een zoon in Heerde in Gelderland twee agenten mishandeld. In Schiedam raakten agenten slaags met ouders en een opa van een alcohol drinkende jongere. En in Deurne en Valkenswaard liepen agenten ook klappen op. Over dat soort geweld trekt de arbeidsinspectie nu harde conclusies. De politie schiet namelijk tekort bij het voorkomen van geweldsincidenten, zegt inspecteur-directeur Marga Zuber. Het is natuurlijk zo dat de agent moet in zo'n geval als wat u net vermeldde, omgaan met agressie en geweld... op een manier dat, het, uh, dat je weet hoe je moet reageren en wat ook weer het effect van jouw gedrag is. En zo'n training die hebben veel te veel politieagenten niet gehad. En daarmee heb je kans dat je, ja, wat wij dan noemen in de-escalerend gedrag, dat dat niet voldoende optreedt. Ja. Ja, en hoe zit dat? Want daar waren wel afspraken over gemaakt niet de eerste keer dat we bij de politie langskomen. We zijn ook in 2009 langs geweest. Dan hebben we hele duidelijke afspraken gemaakt over welke maatregelen ze moeten nemen. Er zijn ook gewoon trainingen, dus je kan gewoon inschrijven. Maar het gaat ook nu er gewoon heel simpel om dat de politieagenten ook die training volgen. Ja, dat kan allemaal wel. Maar daar hebben agenten geen tijd voor, zegt Jan-Willem van der Pol van de Politiebond. Het aantal prioriteiten binnen de politie, dat neemt elke keer maar toe. Er zijn gewoon heel veel prioriteiten, acties die binnen de politie gedaan moeten worden. En mensen kiezen vaak voor het werk dan dat ze aan zichzelf Denken. Dat is op zich wel heel lovend, maar dat is natuurlijk niet de goede richting. Ja, gebrek aan tijd is een van de redenen, maar er is meer, zegt de arbeidsinspectie. Ja, dat is natuurlijk wel het argument wat men, uh, men gebruikt en ook uh, dat men het uh, denkt niet nodig te hebben. Maar het blijkt heel effectief te zijn als je gewoon van tevoren leert met dit soort situaties goed om te gaan en inzicht krijgt in je gedrag en het effect ook van jouw gedrag. En uh, daarom is het noodzakelijk dat men het echt doet. Ja, en het ligt toch echt bij de agenten en hun leidinggevende om in actie te komen. Nou, het is nu dus echt op de werkvloer. Dus het, is, uh, het officiële beleid van de korpsen is er. Uh -huh. En het gaat er dus nu om dat uh, ja, de politieagent zelf en zijn direct leidinggever er gewoon voor zorgen dat hij die training volgt. Ja, maar dat is ook een probleem, want daar komen agenten niet gauw zelf om. Jan Willem van der Pol van de Politieband. Ja, maar op het moment dat die paar agenten die er nog zijn uh, de keuze hebben om elkaar te ondersteunen of naar zo'n training te gaan, gaan ze elkaar ondersteunen. Dat zit ingebakken in de cultuur van de mensen. Dat is op zich de prijzen, maar aan de andere kant lost het het probleem probleem, natuurlijk, niet op. De politiebonden overwegen nu de korpsbeheerders aansprakelijk te stellen. voor de gevolgen van het geweld. En ze denken ook aan het aansprakelijk stellen van de minister. Meer over dit verhaal vindt u op onze website nos.nl. .no. Acht minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Na Mexico bezoekt Paus Benedictus nu Cuba. Dan komt hij vanavond aan. Bezoek wordt door de Cubaanse burgerrechtenorganisatie, Dames in het Wit, aangegrepen. om aandacht te vragen voor het lot van gevangen dissidenten. Gisteren veroorzaakten ze behoorlijk commotie, kregen heel veel media-aandacht. en willen nu de paus persoonlijk spreken. Correspondent Marion van Rooyen is al in Havana. en vertelt over de demonstratie van de dames, waar ze ook zelf bij was. Nou ja, kijk, de, de Cubaanse autoriteiten hebben deze vrouwen. Uh, twee weken geleden gearresteerd. Wat zij doen is uh, elke week uh, na de mis uh, gaan ze even demonstreren. En dan, dan gauw weg. Maar ja, dit, dit keer waren ze dus uh, uh, allemaal in de gevangenis gestopt. En ja, hun, het was duidelijk te verstaan dat ze zich koes moesten houden tijdens het pauzezoek. Uh, nou, ze gingen dus weer naar de mis massaal. En uh, ze hebben dus de moed gehad om toch ondanks alles te demonstreren, waar ze wel een beetje door geholpen waren. Uh, opeens stond daar de hele buitenlandse pers voor de deur die bij elkaar getwitterd was. Dus ja, dus het werd, werd opeens een hele happening. En wat je zag is dat de politie, uh, die bleef echt op afstand en in zijn hokje zitten. En dit ging gewoon... Voor het oog van de wereld gebeurde dit. En werden er we interviews afgegeven. En ja, konden die vrouwen dus zeggen, we willen één minuut met de paus. Want die vrouwen in het wit, dat zijn moeders en echtgenoten van politieke gevangenen. Maar die, ze worden inmiddels ook zelf uh, toch redelijk massaal achter de tranies gestopt. Dus ja, het was wel moed hebben. En dus krijgen ze veel aandacht, die vrouwen. Zal de paus zich er dan ook nog over uit gaan laten, denk je? Ja, dat is, de, dat is de hele kwestie waar het nu, nu over gaat met dit bezoek. En ja, die paus die zit in een klem. Uh, zijn voorganger Johannes Paulus II. Uh, die is in 1998 naar Cuba gekomen. Dat was de eerste paus die ooit uh, uh, voet op uh, communistische bodem neerzette. Dit is trouwens pas de tweede. En uh, nou, de, daar is toen wel iets gebeurd. Uh, de, de staat, hè, de communistische staat, die officieel ook atheïstisch was is dat veel minder geworden, er is religieuze tolerantie gekomen... als nooit tevoren. En uh, kerkleiders hebben ook steeds meer te ja, uh, zeggen gekregen. En uh, ook op een goede manier. Hoor, Ze hebben bijvoorbeeld onderhandeld over de vrijlating... van tientallen politieke gevangenen... waaronder veel uh, mannen van deze vrouwen in het wit. Maar uh, tegelijkertijd schurken ze daar toch wel heel erg tegen dat regime aan... En ze hebben buitengewoon zo'n macht voor wat ze eigenlijk zijn. Namelijk 5% hier op Cuba is beleidend katholiek. Terwijl 95% de Afrikaanse Yoruba godsdienst beleid. Nou, daar wordt natuurlijk niet mee onderhandeld. En dus krijgen ze het verwijt dat ze toch wel te intiem zijn met dat regime. en niet voor de dissidenten opkomen. Nou, wat ik, de grote vraag, vraag is, wat gaat deze pauze doen? Gaat die, die vrouwen die één minuut geven, die ze eisen, of niet? Jon van Rooijen vanuit Havana, en dan komt de pauze vanavond aan. Nog even naar de top in Korea, het gevaar dat nucleair materiaal in handen valt van terroristen. Daar gaat het over, op die nucleaire top in Seoul. Maar ook Noord-Korea en zijn nucleaire aspiraties zijn onderwerp van gesprek. Ondanks kondigde Pyongyang de lancering aan van een raket. Die moet een satelliet in een baan om de aarde brengen. De buurlanden zijn er niet gerust op. Zelfs China, goede vriend van Noord-Korea, heeft zijn zorgen inmiddels geuit. President Obama zegt dat China daar dan ook naar moet handelen. I, I believe China is very sincere that it does not want to see, uh, North Korea with a nuclear weapon. But it is going to have to in Nou, het heeft de aandacht van de wereld. We gaan erover praten met defensiespecialist Kokolijn van Instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, met Noord-Korea te beginnen en die lange afstandsraket. Wat wat is daar zo gevaarlijk aan aan zo'n raket in de ruimte schieten? Nou, als het daarbij zou blijven, dan zou het niet zo gevaarlijk zijn. Maar dit is een raket die waarschijnlijk een variant is van de Taipodong 2-raket. En dat is een militaire raket die Noord-Korea al een paar keer eerder heeft beoefend in 2006 en in 2009. En toen vloog die, ja, scheerde die eigenlijk over Japan heen. En hij is nog een paar keer in zee geploft, dus... Uh, A, ze willen hem nog een keer testen en B, Japan wordt er heel erg nerveus van. Want dat ding dat is dus eigenlijk gewoon een militaire raket die nu onder het voorwensel van... Uh, ja, het is een soort jubileumraket die de, de geboorte van Kim Il-sung 100 jaar geleden moet vieren. Dat die raket om die reden omhoog gaat, maar Japan gelooft daar niet in. Nee, Er zijn meer landen die er nerveus van worden. Er is ook een overeenkomst gesloten met Amerika destijds. Voor voedselhulp zou Noord-Korea geen raketten meer lanceren. Waarom doen ze dat dan toch? Uh, ja, dat is, uh, dat is zeer recent. Na, nadat het overleg over dat uh, verdachte kernprogramma van Noord-Korea... ze hebben tot al twee keer zo'n proef genomen met een kernbom... nadat dat een tijd lang in het slop heeft gezeten... en na de machtswisseling uh, met, met, met die, die nieuwe Kim Jong-un... die nu dus de, de baas is, leek het de goede kant uit te gaan... omdat Amerika ineens een paar maanden geleden, een paar weken geleden... eigenlijk nog maar uh, met het goede nieuws kwam... dat Noord-Korea had besloten om in ruil voor een heleboel voedsel, 250.000 ton voedsel, uh, te stoppen met uraniumverrijking... en ook te stoppen met raketproeven. Maar nu gaan ze dus op deze manier de raketproeven hervatten. En dat vindt Amerika een bewijs van kwade trouw. Nu doen jullie het onder valse voorwenselen toch. Dan gaan we naar het uh, thema van deze nucleaire top. Uh, het gevaar dat kernwapens in verkeerde handen belanden. Hoe, hoe reëel is dat gevaar? Nou, kernwapens zelf niet. Maar dat materiaal waar u eerder in de uitzending al over sprak... Uh, dat zwerft over de wereld rond. Het uh, Internationaal Atoomagentschap in Wenen... Uh, heeft sinds 1995 een, een database... waarin alle incidenten die wereldwijd gebeuren... zo goed mogelijk geregistreerd worden. En daar staan er nu al bijna 2000 in. Dat wil zeggen dat over een periode van ongeveer 20 jaar... Uh, 2000 incidenten, dat is uh, een hoog gemiddelde per jaar. En dat betreft diefstal, het betreft ongeautoriteerd uh, bezit... Uh, dat bij de grens tussen, tussen nou ja, laten we zeggen, Moldavië en de rest van Europa... dat daar uh, mensen worden tegengehouden smokkelaars. Uh, het is handel, zoals eerder in de uitzending uitgelegd... door mensen van het Forensisch Instituut. En wereldwijd worden die incidenten daar dus bijgehouden. Dus dat gevaar is vrij groot. Ja. Twee jaar geleden heeft Obama... In zijn posture statement, dat is een soort nucleaire toespraak die hij elk jaar houdt, heeft hij gezegd dat dit het grootste gevaar is wat op dit moment Amerika bedreigt, nucleair terrorisme. Er zijn concreet landen waar de situatie al heel riskant is nu, Co? Nou, ze worden meestal uh, betrapt uh, en die incidenten worden gemeld vanuit Oost-Europa, voormalige Sovjet-republieken overal waar oude kernreactoren staan... of waar, waar slechte bewaking is van nucleaire opslagplaatsen... ook medisch materiaal, hoor. Dat, uh, uh, daar, daar worden incidenten gemeld. En daar uh, proberen gelukszoekers, maar ook erger nog... criminelen dus hun slag te slaan. Hmm. Uh, nu stelt Obama voor uh, de arsenalen te verbinden, zowel in de Verenigde Staten als Rusland. Uh, meer vertrouwen in de Verenigde Staten. Hoe is dat dan in Rusland? Want dan komt er weer veel nucleair materiaal... Uh, ja, vrij op de markt. Hoe moeten we dat noemen? Ja, dat, nou ja, op de markt dat gelukkig nog niet. Maar het wordt nee, dat is niet de bedoeling, althans. Nee, het, het, het, is, het wordt in ieder geval vrij slecht bewaakt. En uh, er lopen ook al sinds jaar en dag lopen er allerlei programma's, voornamelijk gefinancierd door westerse landen en dan weer vooral door Amerika om gewoon dit materiaal op te kopen. Uh, en en uh, de oude kernwapens ook, want uh, er wordt ook druk gepraat natuurlijk over nucleaire ontwapeningen. Uh, de laatste twintig jaar gaat het de goede kant uit. Worden er door de Russen en de Amerikanen steeds meer kernwapens afgestoten. Nou, al dat spul dat ligt daar maar te hoesten... in de vorm van oude onderzeeërs of in de vorm van oude kernwapens... Uh, die bewaakt worden door soms ja, dronken militairen. Nee. Nou, Amerika koopt ze op. Um, en er is ook wel goed nieuws te melden, want de Russen die werken er wel aan mee... dat het materiaal verhuist naar Amerika wordt soms verwerkt tot weer nucleaire brandstof. Uh, dus ja, er is wel gekscherend gezegd, maar het is echt zo... dat van oude Russische uh, atoomraketten nu elektriciteit wordt gemaakt... waarmee Amerikanen zich soms scheren. Hm. Nou, dat, is, dat is toch goed. Defensiespecialist Coco Lijn van het Instituut Klingendaan. Hartelijk dank. En zo dadelijk, de Nederlandse gemeenten roepen de Tweede Kamer op om morgen nog geen besluit te nemen over het afschaffen van het statiegeld op petflessen. Zo meer daarover. Eerst naar de weg en weer naar hart. Ja, de files zijn uh, al met al netjes aan het oplossen. Er staat nog zo'n 50 kilometer alles bij elkaar. Laatste ontwikkeling is op de A27 Almere richting Utrecht... tussen Knoopend, Eemnes en Beeldhoven. Daar staat een file van 5 kilometer inmiddels. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, dan gaan we naar de opwinding in Gent in Vlaanderen, België... om naaktfoto's. Die zijn namelijk gemaakt in het Paleis van Justitie. Perswoordvoerder Annemie Serlippens, goedemorgen. goedemorgen. En dat Paleis van Justitie, is dat ook te zien op de foto's? Dat Paleis van Justitie is wel degelijk, uh, tamelijk duidelijk te zien op de foto's. Oh, u... Niet in zijn geheel, maar uh, de lampjes in de rechtbank... en de gangen van de rechtbank en de vensters en zo... zijn heel duidelijk zichtbaar. Klopt het nou ook dat een naakt model heeft plaatsgenomen op een stoel van de rechter? Dat klopt, ja. Oei, dat is niet prettig. Kan ik mij zo voorstellen voor het Paleis van Justitie in Gent? Wij vinden ook dat het, uh, het is een zeer mooi gebouwd zijn mooie dames, maar uh, dergelijke <laughs> foto's van een uh, dergelijke schaars geklede toestand is helemaal niet verenigbaar met de maatschappelijke functie die een gerechtsgebouw toch heeft. Hoe kon het gebeuren dat die foto's daar gemaakt zijn? De man is hier uh, administratief medewerker is ook uh, amateurfotograaf en heeft in 2008, we moeten nog precies nagaan wanneer dat was, aan de toenmalige voorzitter van de rechtbank toelating gevraagd om hier uh, kunstfoto's te nemen in het gerechtsgebouw. Maar uiteraard heeft hij absoluut geen toelating gevraagd of gekregen om dit soort foto's te nemen. Mm, Oké, okay. de fotograaf vindt dat dit kunstfoto's zijn. Dat weten we nog niet. De man is gisteren opgepakt, is verhoord, Zijn uh, materiaal, zijn fotomateriaal, zijn computer zijn in beslag genomen om na te gaan ook of er geen strafbaar materiaal op staat. Ja. Um, we spreken van openbare zeden schen, of verspreiden van materiaal dat de openbare zeden kan schen, schenden. Dus we zijn er allemaal aan het nagaan. Ja, uh, dat, dat zou natuurlijk zo'n verweer kunnen zijn. Hè? Ik heb een paar foto's gezien. Ja, ik weet niet of je dit als kunst kan beschouwen. Wat, wat vindt u? Het is een discussie, ja, we moeten kijken wat maatschappelijk aanvaardbaar is en of de grens van het strafrechtelijk aanvaardbare overschreden is. Dus enerzijds moeten we dat uh, strafrechtelijk gaan, dat onderzoek gaan voeren, anderzijds moeten we ook nagaan, tuchtrechtelijk, um, wat er hier aan de hand is. Uiteraard als administratief medewerker hier in het gebouw is het toch uh, aannemelijk dat de man moet weten dat dit soort foto's niet, niet kunnen in een gerechtsgebouw met de maatschappelijke functie die het gerechtsgebouw toch heeft. Zijn ze al gepubliceerd? De foto's staan op het internet dus zijn voor iedereen toegankelijk. Hm. Maar niet in een, niet in een blad? Voorlopig hebben we geen weet van publicatie in een blad in elk geval. Nou oh ja, als ze helemaal op internet staan, dan komen ja. ze niet makkelijk meer vanaf. Nee, uiteraard. Ze kunnen, ja. uh, dat gaan we nu allemaal nagaan. Wat er precies allemaal verspreid is en of het nog tegen te houden valt. Hm. En de dames in kwestie, zijn die nog te vervolgen? Want hoe ho is dat? Mag je naakt door het paleis van justitie lopen? Dat zal nu allemaal moeten blijken in welke mate er sprake is van openbare zedenschennis en zo. Dus dat maakt allemaal het voorwerp uit van het uh, strafrechtelijk onderzoek dat nu gevoerd wordt. Nou, mevrouw C. hartelijk dank voor uw uitleg. Oké, okay, dank u wel. Goedemorgen. Dag, goedemorgen. Goed, we gaan naar de petflessen. Uh, meer dan de helft van de gemeenten willen het besluit om uh, statiegeld af te schaffen. Uitstellen tot 2015. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Veel andere gemeenten willen het uh, statiegeld op die petflessen sowieso houden. Martijn Vroom, wethouder in Noordwijk. Lid ook van de Commissie Milieu en Mobiliteit van de VNG. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, morgen debatteert de Tweede Kamer over statiegeld, het eventuele afschaffen daarvan. De meerderheid lijkt voor afschaffing. Uh, waarom zien gemeenten dat nou niet zitten? Ja, nou, wij, zien, uh, wij zijn wat minder uh, goed van vertrouwen dat het wel goed zal komen. Met name ook omdat in het verleden de convenanten, zoals ze zijn afgesproken, ook niet allemaal uh, even goed uh, gehaald zijn qua doelen. En uh, wij zeggen nu van, nou ja, moet geen. Uh, het, het middel is nooit een doel, hè, dat moet je nooit willen. Mm. Maar uh, het is nu wel een bekend en vertrouwd systeem, waarvan in ieder geval de, de mensen op straat begrijpen wat het is. En het leidt tot een, uh, tot een hoop goede dingen. Uh, maar in het alternatief, ja, dat, zijn, dat zijn met name papieren uh, toezeggingen. En we denken, ja, zolang dat slechts papier is en niet afdwingbaar, dan moet je nou ja, je oude schoenen niet weggooien voor je nieuwe hebt. Ja, en dus u heeft dan eigenlijk niet zo heel veel vertrouwen nog in het bedrijfsleven die beloofd heeft in 2015 duurzame verpakkingen te gebruiken? Nou ja, kijk, um, als je met een, uh, met een bedrijf zaken doet, dan zullen ze je ook geen goederen leveren op een belofte. Dan zullen ze je goederen leveren op een zakelijke transactie. En um, uh, uiteraard moet je geen wantrouwen koesteren tegen, tegen anderen, zoals het bedrijfsleven. Maar waarom zouden we niet gewoon veel uh, scherper opschrijven wat we gaan doen? En iedereen zijn naam eronder zetten, zodat je het ook zeker weet. Uh, en dat is nu niet aan de orde. En dan zeggen wij, ja, hoor eens even, uh, de risico's en de nadelen zijn zo groot... dat wij zeggen, dat moet je zo gewoon niet willen nu. Laat dat nou twee jaar lang dan dat systeem naast elkaar staan. Uh, of laat gewoon statiegeld doorlopen... Zolang uh, je werkt aan die concrete uh, agenda, maar zeggen, de, de verduurzaming. En uh, als dat inderdaad in, in de praktijk zich bewezen heeft, nou, dan is het op zich goed. Ja. Al zegt dan nog steeds een heel groot deel van de Nederlanders. En niet alleen de Nederlandse gemeente, hoor, maar ook de mensen op straat die zeggen, ja, nee, je moet het uitbreiden, statiegeld. geld. Ja. Want in landen waar dat gebeurt, ligt veel minder troep op straat. Maar meneer Vroom, we horen het u niet helemaal afwijzen. U zegt steeds uitstellen, uh, meer, betere voorwaarden. Dus uh, het kan wel, maar dan moet je het beter aanpakken. G gedegener aanpakken. Nou ja, uh, ik denk dat het heel belangrijk is... om niet als een soort fundamentalist te zeggen... het systeem zoals het nu is, gaat het rondom om het systeem. Het gaat ons uiteindelijk om het effect. He, je moet nooit, nooit een systeem of een middel tot doel verklaren... Uh, en de meerderheid van de Nederlandse gemeente uh, zegt... van nou ja, nou als het dan op een andere manier minstens even goed te doen is... dan zijn we natuurlijk bereid om daarnaar te kijken, uiteraard. Want het gaat om het effect. Maar zoals het er nu voor ligt, weten we, vertrouwen wij erop dat dat misgaat. En dat is natuurlijk niet goed. Nee. En uh, de gemeente, even voor de duidelijkheid... die, die zijn daar straks verantwoordelijk voor, hè, voor de inzameling van lege flessen... als het statiegeldsysteem op de helling gaat. Ja, we hebben nu al de verantwoordelijkheid voor de inzameling van een hoop andere dingen ook. Hè? Glas en uh, andere vormen van plastic en zo. En uh, je merkt dat mensen bereid zijn om afval te scheiden. Mensen doen daar erg hard hun best voor. Het is ook wel, wel in tegenwoordig, dus dat is goed. En op, op basis van, dat, uh, van die feiten kun je zeggen, nou op zich zijn, uh, zijn mensen ook wel uh, eraan toe om hun petflessen netjes weg te ja, brengen. Ja, ik wou net of, zeggen, plaatsen. als u nog even doorpraat ja. bent u ervoor. Nee, maar ik, ik heb al gezegd, het gaat ons dus niet om het middel, het gaat ons om het effect. En zoals het nu geregeld wordt, dan krijgen de gemeenten er een enorme hoeveelheid taken bij uh, die duurder zijn dan uh, de vergoeding die er nu afgesproken wordt. Ja. Maar los daarvan, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, het zwerfafval, waar dat nu uit bestaat, met, uh, dingen als blik en ander plastic, en dan zeg ik ja, maar als je nou, stel nou dat je... Uh, staat zich ook op blik invoert? Want ja. in uh, buurlanden. Ja. Laten we het even bij Pet houden, meneer houden, want het is ja, ons, het is ons nee, wel nee, duidelijk. Waarom ja. gaat het? Uh, er zijn dus ook heel veel gemeenten die zeggen niet afschaffen, die zeggen uitbreiden. En de VG zegt uiteindelijk: Nou, als je alles bij elkaar kijkt, moet je naar het effect kijken. Ja. En wat ons betreft is daarmee uh, gezegd dat als je afdwingbaar maakt en concreet mm -hmm. en, en, en heel helder verwoord. Wat gaat het bedrijfsleven nou precies doen? Ja. Dan zijn wij bereid om te praten over uh, een nieuw systeem. Precies, Juist. Maar eerder niet. Nee, eerder niet. Juist. Het is duidelijk, meneer Vroom, wethouder in Noorwijk... en lid van de Commissie Milieu en Mobiliteit van de VNG. Dank u wel. Graag gedaan. We gaan nog even naar Delft. nog Emmers is daar nu aangekomen... waar zo dadelijk de bussen met werkloze Westlanders Eén, uh, vertrekken... Twee, voor een tour langs Tuinders. Heb je zo geteld? Ja? Gespoot? Ja, vier bussen. Okay. vier bussen. Maar het is een heel georganiseerd met briefjes en papieren. En wie in de juiste bus moet. Luister maar even mee. Ja, ja dankjewel. Goedemorgen. Wie gaat er mee met mij? Bus 2? Bus 3? Dat is die kant op. Ja. Ja. Wordt allemaal keurige turf, hebben er zin in? Nou ja, ik zal wel moeten, want anders word ik erop gekeurd. En uh, ja, ik ben ook wel benieuwd wat ze ons allemaal willen leveren. Want iedereen heeft het erover de, de afgelopen dagen. Nou, het zal wel iets in een, in een kas zijn of zo, hè? het is het Westland. Het item hoog, uh, iedereen had het erover. Ja, hoe lang ben je werkeloos eigenlijk? Een beetje opgestookt door oude kassenbouwers die zeggen: ja, je weet niet wat je te wachten staat voordat het zo hard werk is in de kassen. En uh, nou heb ik in het verleden wel bij de kassen mogen helpen. En dat was met de GGZ Belafland. En uh, ook voor je ja, uitzendbureaus. Maar hoe lang hebt u, hebt u al niet gewerkt? Nou ja, dat is er bijna tien jaar. Oeh! Dus dan, uh, ja. Uh, ja, ik heb wel tussendoor gewerkt. Maar aangezien het geen vaste baan is, stel ik dat niet mee. Dat is gewoon bijverdienen. Even kijken. U houdt het allemaal... En? Zin erin? Ja, tuurlijk, Zeker. Altijd. Al wel eens eerder in de kassen gewerkt? Ja, zeker. Kassen bouwen. Ook al. Ik kom hier. Heel veel mensen tegen die kassen hebben gebouwd. Ja, dit is normaal gesproken eigenlijk een beetje licht van mij. Dus uh, ik doe normaal gesproken liever het zware werk. Maar ja, maakt niet uit. Zo. Alles, is, wel, alles welk is welkom. Je zit al heel lang thuis of niet? Nou ja, zeker al een maandje of drie, vier. Dat gaat vervelen. Dat gaat zeker vervelen, ja. Alle spelletjes al gespeeld, alle films al gezien. Sowieso. Alle vrouwen officieerd. Dus ja, krijg je, hè. Dus op een gegeven moment wil je gewoon weer meer geld gaan verdienen... meer geld uit kunnen geven. Kunnen sparen, rijbewijsje halen. dat soort dingetjes, hè? Ja, daar sta hier zo lang te wachten. En u, mevrouw? Nee, u ga gaat niet mee. U gaat niet mee? Nee, mijn zoon is mee. Hoe lang is hij al werkloos en zo? Een jaar. Oh, dus u denkt: Ik loop eens even mee dat hij ook echt instapt in de bus. Juist. <laughs> dus Tussen vier en half. Oké, okay, dankjewel. Ja, okay. ja, het is de motivatie waar het ook uh, om ging. Vanochtend waren wij bij een kweker onder andere. en We spraken er ook de wethouder van Westland. Maar ook met die kweker zelf. en Die maakte nog een belangrijke opmerking. Dat is het allerbelangrijkste, de motivatie. De Poolse medewerkers die zijn in staat en bereid om 2000 kilometer te reizen om hier aan de slag te komen. Terwijl vanuit Rotterdam 20 kilometer nog te ver is voor een aantal mensen. En dat vind ik erg jammer. En in principe, als de mensen, zeg maar ook, ja, in principe is het een arbeidsmarkt. als ze zich daar gewoon goed op presenteren. en zorgen dat ze gewoon goed gemotiveerd zijn en bereid zijn om te veranderen. en flexibel ingezet te worden, dan is er volop werk te vinden. Maar het groei van de gemeente Westland, dat flexibel is ook wel belangrijk. Ja, dat is zeker belangrijk. En heel veel werk in de tuinbouw, dat wordt ook ingezet of via uh, uitzenderorganisaties. Uitzenderorganisaties werken ook heel graag met gemotiveerde mensen. Die kunnen ze ook weer bij anderen inzetten. En daar zit de flexibiliteit in. 17 bussen gaan er het, het Westland in. Um, hoe succesvol gaat dit allemaal verlopen? Hoeveel mensen gaan er daadwerkelijk echt terugkomen? Of hoeveel mensen gaan er toch denken, nou, het is wel goed... Belangrijk is dat we twee arbeidsmarkten met elkaar verbinden... en dat we nu kijken of het arbeidspotentieel uit de steden... of dat inderdaad inzetbaar is in de tuinbouw. En, en nou, als we 20 procent zouden slagen voor de eerste pilot... He, want dat is toch de eerste proef, dan zou ik dik tevreden zijn. Dan scheelt dat al heel veel uitkeringen. Dat scheelt heel veel uitkeringen. En het is goed om te beseffen dat ook die uitkeringen... jonge mensen en mensen met lage inkomens die wel werken... dat die daar ook aan bijdragen. Kan gewoon vandaag de dag niet meer. En dan gaat het dus om, zei de wethouder. Even de bus in... En? Wat gaat dat worden? Bent, vindt u het spannend? Ja, ik vind het wel spannend. Ik wacht het gewoon af. Ja? Ja? Wat ja. denkt u dat het werk inhoudt wat u te zien krijgt? Uh, ja, achter machines staan en, uh, en uh, in de bloemen, in de tomaten, in de komkommers. En waar bent u voor opgeleid, officieel? Waar ik voor opgeleid ben? Jeetje. <laughs> gewoon administratief werk en ja. zo, ja dit wordt heel wat anders? Heel wat anders wordt het, ik ben benieuwd. Ja. Ja. Nou, iedereen zit met de handen over elkaar. Er worden militieus lijsten bijgehouden. Er wordt natuurlijk ook geregistreerd of je wel meegaat met de bus. Het is min of meer toch wel een beetje verplicht. Uh, keurige lijst. En ik, ja, de opkomst is goed, hè? Ja, in principe wel, we hebben nog even de tijd. Maar... Over een minuut of tien rijden de bussen weg. En achter de meeste namen staat een veetje voldaan. Een kennismakingsronde langs de tuinders in het Westland. Om te kijken of er uiteindelijk een baan aan over wordt gehouden. Mijn Remmers was daar in het Westland. Aan het einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Het is bijna half tien. Na half tien de KRO met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kokkelman. Dag maar zo, goedemorgen. Ga je polderen? Ik ga polderen. Dat wil zeggen, heeft de polder nog wel zin? Er zijn steeds meer stemmen die opgaan dat die Sociaal Economische Raad dus de polder maar geen zin heeft dat hij nooit kan. De voorzitter van die serma niet opgevolgd moet worden. Daarbij de voorstellen van Bernard Wientjes, de voorzitter van VNO en CW gisteren in Buitenhof, om draconische hervormingen van de arbeidsmarkt door te voeren. Alleen zo komen we uit de crisis. Gedoe bij de FNV. Nou ja, allemaal redenen om te gaan praten met het bruggenhoofd zal ik maar zeggen van die polder. En dat is Jaap Smit, de voorzitter van de vakcentrale CNV. Verder ROC worden ervan beschuldigd om meer aandacht te, uh, en geld over te hebben... voor megalomane nieuwbouwprojecten en voor het onderwijs in die mbo opleidingen De mbo raad reageert op die beschuldigingen. En minimumprijzen voor drank moeten een einde gaan maken aan binge-drinking. Dat is het Britse coma-zuipen. De vraag is, gaat dat lukken? Zometeen bij de KRO in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Hier is Torad Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 De Nederlandse gemeenten roepen de Tweede Kamer op om nog niet te beslissen over het afschaffen van statiegeld op petflessen. De Kamer praat morgen verder over een plan van staatssecretaris Atsma. Die wil de gemeente vanaf volgend jaar verantwoordelijk maken voor de inzameling. Volgens de VNG is het nog te vroeg voor een dergelijk besluit, omdat er nog veel onduidelijk is over de afspraken die gemaakt moeten worden met de industrie. En werkgevers moeten meer investeren in de gezondheid van hun personeel. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers te helpen met het stoppen met roken en ook moeten werkgevers nog meer investeren in scholing en loopbaanbegeleiding. Minister Kamp begint vandaag een campagne hiervoor. Hij trekt daar 4 miljoen euro voor uit. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? Aanbeveilig verkeersinformatie in het zuidoosten van de provincie Groningen en in Drenthe komt plaatselijk nog dichte mist voor. De mist zal snel oplossen. Dan nog een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Leidsendam en Dorp 6 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 Almere-Utrecht. Tussen knooppunt eemnes en Beeldhoven staat nog 6 kilometer. De linkerrijstrook is er dicht. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 5 kilometer. En de N275 Nederweer richting Blerik is dicht bij de aansluiting met de A2 door een aanrijding tussen een auto en een motorrijder. Het technisch onderzoek is aan de gang en, na verwachting, duurt dat nog zeker tot 11 uur. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman Is de polder dood? En zo nee, kan het poldermodel ons nog uit de crisis helpen? En hoe dan? Minimumprijzen voor alcohol moeten Britse coma-zuipers ontmoedigen. Ook ROC-studenten hebben recht op een mooi schoolgebouw, zegt de MBO-raad. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek, het is bijna drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Zaandam. Want de lente is aangebroken en dat is goed nieuws voor iedereen. Behalve ja. voor de hooikortspatiënten. Ik was te vroeg. Zo meteen meer dus. Reacties en vragen kunt u vrij kwijt op goedemorgennederland.nl Moet de voorzitter van de Sociaal Economische Raad, Rino, kan überhaupt nog worden opgevolgd? Heeft de polder überhaupt nog wel zin of is hij dood? En wat te denken van de voorstellen van werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes gisteren in Buitenhof... om de arbeidsmarkt drastisch te, be, te hervormen. Bevriezing van salarissen, een soepeler ontslagrecht en vooral flexibilisering. Anders krijgen we de economie niet meer op gang. Jaap Smit, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de vakcentrale CNV. Traditioneel zijn jullie een beetje het bruggenhoofd tussen FNV en werkgevers in. Eerst eens dus even de vraag, is de polder dood? Nee, maar hij is wel ziek. Hoe ziek? Nou, die, die is redelijk verland op dit moment. En uh, uh, dat merken we aan, aan, aan, aan, aan veel. Dat Het is lastig om met elkaar nu uh, om de tafel te zitten... en tot de juiste compromissen te komen. Aan wie ligt dat? Dat is een, een, een, veelheid van, een diversiteit aan factoren. We hebben een kabinet dat niet al te scheuter is... met het aanvragen van, uh, van adviezen aan de SER. Die ja. denken van, hoor, dat Doen we zelf primaat wel? ligt bij de politiek in hun ogen. Ja. We hebben werkgevers die hun eigen agenda volledig ingevuld zien worden door dit kabinet. Dus uh, ze doen het graag met ons, maar kunnen het ook zonder ons bij wijze van spreken. Ja. En inderdaad de vakbeweging die, uh, die erg met zichzelf bezig is. En dan met name ook mijn, uh, mijn collega's van de FNV. Ja, exact. Want daar uh, ligt dan de nadruk. Want als je uh, de berichtgeving een beetje in de gaten houdt en je laat je een beetje informeren... dan zie je dat werkgevers inderdaad hun agenda wel uitgevoerd zien worden... maar toch ook de hand uitsteken richting dat poldermodel. Zeker? Zeker. Uh, de CNV doet dat traditioneel uh, gesproken ook. Maar de FNV lijkt een rug daarvan af te keren. Is die indruk juist? Nou ja, ik, van de week kwam er een stuk naar buiten... dat uh, van die -inja, dat uh, de koers van het FNV maar zou moeten zijn... dat we de eerste tien jaar geen akkoorden meer sluiten... en uh, niet meer in Den Haag moeten verschijnen aan de onderhandelingstafel... maar terug naar de CAO-tafel. Ja, ik vind dat gewoon echt... ik geloof daar dus niet in. Antwoord op mijn vraag is dus ja. Dan is het antwoord ja, ja. ja dus dan ligt het binnen uh, de Sociaal-Economische Raad... aan het kabinet en aan de FNV. Nou ja, ik, ik heb geen zin om de, de, de, de Zwarte Piet ergens neer te leggen. Maar goed, het is waar dat die partijen, mijn collega's, ernstig verdeeld zijn. En daar is een richting strijd aan de gang... die je volgens mij ook niet oplost met het verbouwen van een huis. Dat is een, een strijd tussen radicale mensen die zeggen... we moeten niet meer naar Den Haag niet meer aan het Centraal Overleg meedoen... en een groep constructieven die net als het CNV zegt... hoor jongens, u komt er niet zonder compromissen met elkaar te willen sluiten. Ja, met andere woorden, eh, omdat de FNV heel erg met zichzelf bezig is... met de vernieuwing daar en zich heeft afgekeerd van dat traditionele poldermodel... Ontstaat er nu een groot probleem? Ja, laat ik zeggen, de SER functioneert niet... als de grootste vakbeweging niet aan tafel kan... of ook niet, niet de ruimte krijgt om, om, om besluiten te nemen. Ja, moet er dan überhaupt wel een opvolger voor Genooi kan worden gekozen? Ja, dat vind ik dus wel. Ik ben het dus niet eens met Van Kester van VNO-NCW. Ik denk dat we juist in deze tijd... Dat is de directeur van die organisatie. Ja, maar die heeft ge, gepleit voor... stop maar even of wacht maar even met het benoemen van een nieuwe voorzitter. Ik denk dat het juist belangrijk is om nu een, een goede en sterke voorzitter... een nieuwe voorzitter uh, te benoemen. Wie? Ik weet niet wie dat moet zijn. Tom moet... Cohen wordt genoemd. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar er worden meer, meer, namen, meer namen genoemd. Ik wil iemand hebben die, die gevoel heeft voor uh, het spel in de polder. Ja. Boven de partijen staat. En uh, uh, een goede opvolger kan zijn van een hele goede voorzitter. die Alexander Rino Kan was. Goed. Dan even naar een concrete uitgestoken hand van Bernard Wintjes. Dat is de voorzitter van die werkgeversorganisatie. Mm -hmm. Die zei gisteren in Buitenhof. Ik wil de nullijn, dus salarissen bevriezen. zeker bij de overheid. En dan volgt het bedrijfsleven ook. En in ruil daarvoor er moet de arbeidsmarkt worden hervormd. En gaan wij ook zorgen dat wij een deel van het risico op ons nemen van de WW... dus meebetalen aan de WW, dat is een oud vakbondspunt. Uh, en twee, we gaan zorgen dat mensen in sociale werkplaatsen... Dat, dat we die aan het werk helpen. Is dat een uitgestoken hand die u verwelkomt? Ik vind het een interessant voorstel... Um... Ik ga nog niet op de tafel staan en, en voluit juichen, maar dat had u niet, niet verwacht. Maar ik vind het een interessante handreiking om met elkaar aan tafel te gaan... en te kijken of wij uh, uh, goede en uh, vooral concrete en harde afspraken kunnen maken over een aantal zaken. Dus u neemt de uitgestoken hand aan? Ik vind dat we inderdaad met elkaar om de tafel moeten en dus dit pad verder moeten verkennen... en, uh, en zien hoe we daar uh, uh, op een verstandige manier... voor beide partijen de goede punten uit kunnen halen. Ja, hij noemde twee punten die voor de vakbeweging altijd erg belangrijk zijn... namelijk participeren in de WW, anders wordt de WW onbetaalbaar op termijn... zeker nu de werkloosheid weer oploopt... en het aan de slag helpen van die mensen in de sociale werkplaatsen... Ja. Maar nieuwe gevallen met dit kabinetsbeleid op den duur niet meer in de sociale werkvoorziening terecht kunnen. Zeker. Dat vind ik het laatst. is ook een onderwerp van gesprek binnen het CNV. Als wij praten over het woord solidariteit dan gaat onze gedachte ook uit naar deze groepen mensen. En uh, hoe kunnen we met elkaar voorkomen dat zij het kind van de rekening worden? Want het uh, lijkt het nu wel zo, het lijkt wel zo te worden. En als we met elkaar uh, een maatregel kunnen bedenken... waardoor deze mensen de kansen krijgen die ze nodig hebben... Ja, dan is het zeker interessant om eens met elkaar over aan de tafel te gaan zitten. Ja, die werkgevers willen er ook iets voor terug. Namelijk de aanpassing van het ontslagrecht. Dat het hmm. makkelijker wordt om mensen uh, te ontslaan... Uh, met daarbij dus dan de verplichting om ze ook weer aan het werk te helpen. Nou ja, dat, dat is dat de uitgestoken hand. Ja. En twee, de nullijn. Is daar met u over te praten? Wij roepen zelf als CNV voortdurend, ik heb het zelf als voorzitter ook altijd geroepen... ja, we moeten met elkaar over hervorming op de arbeidsmarkt aan de praat. Al is het alleen maar omdat je een geweldige tweedeling ziet ontstaan... tussen mensen met een hele sterke rechtszekerheid en een jonge lui met name zonder rechtszekerheid. Dus ik vind ook dat we die gesprekken aan moeten. Dat kunnen we niet meer ontkennen. Dus ja. over de nullijn en over de hervorming van de arbeidsmarkt? Ja, ik heb valt het over het natuurlijk... laatste nu, de hervorming ah, van de arbeidsmarkt. Over de hervorming van de arbeidsmarkt, dus de aanpassing van het ontslagrecht, want daar gaat het dan ja, concreet om? Ja, dat is om? een totaalpakket, dat is een groter pakket. Wij, het CNV zat ook voortdurend, als je nou investeert aan de voorkant, als dus je zorgt dat mensen van werk naar werk begeleid worden, als mensen in zichzelf kunnen blijven investeren en je daar alle uh, um, inzet op pleegt, dan wordt de druk op het ontslagrecht en de WW wordt vanzelf minder. Dus ik roep twee dingen aan, hou eens op met het gepeuteren aan het ontslagrecht als één dingetje, maar ga met over praten over hoe je die relatie tussen werkgever en werknemer opnieuw vorm geeft in de moderne arbeidsmarkt. En daar hoort bij ja. een heel pakket ja. van zaken, onder nou, andere uiteindelijk dan ook het ontslagrecht van de WW. Goed, dat zijn dus allemaal die dingen waar uh, Wintjes het gisteren ook over had. Die steekt daar de hand uit, maar die zegt dan wel de nullijn. Want zonder de nullijn krijgen we de economie niet meer aan de praat. Ja, dat, dat... Is daar met u over te praten, ja of nee? Ik vind dat we op dit moment alle scenario's moeten onderzoeken, omdat we nogal een ernstige situatie hebben. Dus, ik dus zeg ook niet de nul. Ik zeg, nou ja, ik, ik zeg niet dat we, uh, uh, hartstikke fijn, laten we dat maar doen. Maar ik ben CNV zegt wel we zullen met elkaar alle mogelijkheden moeten onderzoeken. En als dit er één is, zullen we ook die moeten onderzoeken. Is dat een manier om er met elkaar bovenop te komen? En wat is dan. Uh, de, de, de, de, wat, wat, wat krijgen we daar bij wijze van spreken met z'n allen voor terug? Ja. Het kan niet zo zijn dat uiteindelijk de nullijn leidt tot het spekken van werkgeverskassen en het, uh, het afzien van salaris of verhoging van de, van de werknemer. Dat maar, zal dan op een hele verantwoorde manier. Maar hij heeft het over de nullijn voor iedereen. Dus ook voor de bestuursvoorzitters. Ja, dat, dat, ik vind dat je niet over een nullijn komt. Als, als Zichzelf serieus neemt, ja. dan kan je dat ook niet anders zeggen dan nu. Hè? Dat ja. zal niet dus, zo zijn. Dus een nullijn, in ieder geval in deze periode, tot de economie weer beter gaat. voor iedereen in ruil dan voor het samen met jullie aanleggen voor een sociaal uh, vangnet... wat door het kabinet in jullie ogen en in de ogen van de FNV... in ieder geval niet wordt gedaan. Nee, maar goed, dan, dan zeg ik nogmaals... Ik, uh, daar zullen we met elkaar gewoon naar moeten willen kijken... en durven kijken, zonder dat ik nu zeg van... Uh, laten we dat zomaar doen. Maar goed, u zegt, ik ben bereid om erover te praten. Ja, ik, ben, ik vind ook dat we bereid moeten zijn om te praten. Ja, de vraag is, wat er gebeurt als de FNV niet bereid is om te gaan praten? Want dan, dan zitten jullie daar met z'n tweeën aan tafel. We hebben nog een derde centrale, MAP. En ja. uh, ik denk ook wel eens misschien dat er een redelijk deel van FNV... ook. Zegt van jongens, ja, dit is toch wel. Uh, we kunnen dat niet zomaar afwijzen. Ja, maar praten zonder de, de volledige steun van de FNV ja. heeft toch geen zin? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik, maar, ik maar... vind niet dat we ons allemaal kunnen laten verlammen door wat daar gebeurt. We moeten wel met elkaar verder. En ik roep ook mijn, mijn, mijn collega's van FNV op om, uh, om hier gewoon serieus naar te kijken. Um, en desnoods aan het gesprek mee te doen. Vindt u dat de FNV zich verantwoordelijk opstelt in dit tijdsgevricht? Namelijk, als ik even wat verder kijk naar de horizon richting de zomer... namelijk als sint in het Catshuis niet uit de besprekingen komen... of de P PVV haakt af, dan zou het wel eens tot nieuwe verkiezingen kunnen gaan leiden. Als dan de polder ook niet meer werkt, ligt het hele land op zijn gat. Ja, dat moeten Dezij we dus niet know. hebben. Maar ik heb geen zin om hier verwijten naar mijn collega's te maken. Nou ja, tenzij ze op hun plaats zijn. Ja, maar dat, zo simpel ligt dat niet. Um, maar ik, ik roep hen wel op uh, om daar zo snel mogelijk uit te zijn. En met elkaar en ook met ons samen onze verantwoordelijkheid als vakbeweging te hebben. Wat Nederland nodig heeft is een sterke vakbeweging die bereid is om veranderingen uh, te accepteren die nodig zijn op basis van de, de, ja. de grote verschuiving die plaatsvinden. Met voldoende realiteitszin en de bereidheid om met elkaar compromissen te sluiten... nadat we er een, een goed robbertje over gevochten hebben. En als de grootste vakbeweging daar geen zin meer in heeft, dan? dan hebben we dan een probleem. En dan is dat spelen met vuur? Ja, ja nou ja, dat, dat, het wordt er niet gezelliger op, om maar zo te zeggen. Ja, dat is een uitspraak van niks. Ja, maar wat is vuur? Ik bedoel, het land zal hier niet oh, ja. van in de fik staan. Maar het, het zal dan veel moeilijker worden om met elkaar goede afspraken te maken. En ik zeg altijd maar zo... Als is je... het gevaarlijk voor de economie? Voor ja, de... dat denk ik wel, ja. ja. En voor de sociale rust. Ja. Wanneer... Ik denk altijd maar zo, als je in Europa kijkt, hoe zuidelijker je komt... hoe groter de tegenstellingen zijn, ja. hoe groter de puinhoop. Nou ja, goed, tot begin bij moeten we wachten. Want dan pas komt dat rapport naar buiten bij die FNV en weten we ook hoe het verder gaat. Ja. Ja, nou, ik hoop maar dat er uiteindelijk ook ruimte komt voor een. Uh, of de, misschien moet je daar wel aan denken. Ik heb het al meerdere malen gezegd. Uh, dat er een, uh, misschien wel twee uh, richtingen duidelijk worden in, in vakbeweging Nederland. Eén, een partij die het hoort met gevoel voor realiteit. en voor wat er in de samenleving op dit moment aan de gang is. en de bereidheid om op centraal niveau akkoorden te sluiten over de grote overstijgende zaken. Ja. En misschien een club die zegt: jongens, dat, dat doen we niet meer. Misschien wordt het dat wel, ik weet het niet. Maar ik ga in ieder geval nu niet. Uh, mee in, de, in die beweging die er ja. nu bij de FNV uh, plaatsvindt. Goed, u bent in ieder geval bereid om de uitgestoken hand van de werkgevers aan Ik te pakken. Ik vind dat we dat moeten doen, ja. Jaap Smit, voorzitter van het CNV. Ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de vraag In de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In het Vlaamse Leuven hebben jongeren op een feest... zonder dat ze het wisten, alleen maar alcoholvrij bier gedronken. De studenten zeiden dat het net een feest was... waarbij wel alcohol werd geschonken. Heeft alcohol dan ook een placebo-effect? Dat is de vraag die we voorleggen aan Wim van Dalen... directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Alcohol heeft eigenlijk geen placebo-effect. Alleen zie je wel bij onervaren drinkers... Dat zij zich soms gedragen alsof ze alcohol op hebben. Als je ze dus een beetje voor de gek houdt, dan gaan ze zich wat vrolijker gedragen. Ze denken: ik moet me nu gedragen zoals je moet gedragen als je gedronken hebt. Maar bij de meer ervaren drinkers eh, is dat helemaal niet het geval. Die hebben dus ook praktisch gezien direct in de gaten of ze alcohol drinken of dat ze een namaakdrankje voorgeschoteld hebben gekregen. Alcohol heeft een behoorlijke impact op je hersenen. Je wordt ongeremd door. je wordt luidruchtiger, je kunt minder goed nadenken... je concentratie raakt je kwijt. En dat kan alleen maar bereikt worden met alcohol, met ethanol. Al dus het antwoord van Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Zaandam. De lente in de ogen van Marielle Beers. In de wachtkamer van de hooikoortspolie in het Zaans Medisch Centrum. Daar zit Corine. Heerlijk weekend gehad, lekker buiten geweest. Maar het was niet altijd even groot succes, hè? Nee, het was inderdaad lekker weer. Maar ik ging uh, toevallig gisteren motorrijden En nou ja, dan uh, krijg ik toch er, erg last van mijn hooikoorts. Wat, wat voor uh, klachten heb je dan? Ik uh, uh, krijg traanoogjes, jeukende ogen, uh, niezen. Uh, af en toe wat benauwd. Dus uh, erg vervelend. Je kunt het ook een beetje zien hè, als je naar jouw ogen kijkt. Dat is ja, een beetje... Het is nog een beetje rood ook volgens mij, ja, klopt. Dus dat is een vroeg begin van het seizoen? Ja, inderdaad, het begint steeds eerder. En hoe lang heb je er dan last van? Uh, ongeveer 17 jaar al of zo. En, en het begint zo hier in maart? Uh, na februari begint het al, het begint maar heel vroeg, ja. Tot wanneer? Uh, nou, in ieder geval na de zomer, ergens september, oktober of zo. Dokter Irene Licht, uh, u bent allergoloog uh, hier uh, van de hooikoortspolie in Zandam. Um, uh, komt dit soort klachten vaak voor? Ja, uh, we zien het steeds frequenter en ook op steeds jongere leeftijd zien we hooikorts ontstaan. Het heeft een beetje te maken met de lange uh, mooie voorjaren die we tegenwoordig hebben. De wat zachtere winters. Waardoor de seizoenen langer zijn en uh, de expositie dus wat hoger is en uh, langduriger. En mensen dus al op jongere leeftijd krijgen. En mensen kunnen inderdaad al januari, februari beginnen met hun hoorkoidsklachten. Soms al in december, als ze fouten kerststukjes in de kamer zetten. En uh, dat kan soms heel invaliderend zijn hoor. Mensen zijn er soms erg ziek van, hebben veel medic medicijnen nodig. Het kan duren tot pakweg september, oktober. Dus drie kwart jaar. Dus dat is meer dan de helft van het jaar dat je ja. dus uh, in de lappenmand ligt. Ja, dat komt voor hè. En ik, denk, ik schat in dat ongeveer 15% van de bevolking in West-Europa hooikorts heeft. Dat betekent nog niet dat uh, die allemaal onze poli bezoeken hoor. Het grootste deel van de patiënten blijft bij de huisarts. Heeft een aantal weken per jaar een pilletje of een neusspray uh, nodig. En ja, dat gaat goed. Maar de wat uh, de heftigere patiënten, ja, die, uh, die bezoeken onze poli. Uh, voor de hulp. En uh, wat voor hulp krijgen ze dan? Want is het te genezen? Nee, te genezen is een allergie niet. Je moet je voorstellen, het zit ingebakken in je lijf. Dus je hebt de, de erfelijke aanleg vaak al in je genen. Uh, en het komt op zekere dag tot expressie. Hè? Net als een allergie voor katten of huis of meiden of dat soort zaken. Um, maar uh, ja, het, het is redelijk uh, te handelen. Uh, wat het beleid is als een patiënt mij bezoekt is... Uh, hoe krijg ik op korte termijn iemand goed ingesteld? Dus uh, we kiezen voor uh, medicatie op maat, om het zo maar te zeggen. Maar dat kan zijn dat uh, iemand uh, een pilletje zocht... een pilletje s'avonds, een neusspray, oogdruppels, uh, astma-medicatie... want je kunt ook pollenastma hebben, zeker van de bergpollen in april... Uh, dat een persoon dus vier, vijf soorten medicamenten gebruikt. Uh, als dat zo is en als een persoon jaarlijks... Uh, ja, we zeggen dan uh, duur en progressie uh, in klachten in ernst en tijd heeft... dan is een uh, lange termijn behandeling vaak ook wel een, uh, een oplossing. En lang heeft u deze hooikortspoli al? De hooikortspoli uh, is nu voor het derde jaar gestart... En uh, ja, die is eigenlijk bedoeld, we hebben toch een vrij lange wachttijd voor de nieuwe patiënt. Dat iemand die nu klachten heeft, het liefst natuurlijk wel via de huisarts of via een collega-specialist. Want het is niet zo, uh, oh ik heb last van mijn neus, ik, ik, ik stap in de auto en ik ga naar het nee, naar het Medisch Centrum voor de hooikortspolen. Ja? Nee, nee, liever niet. Uh, graag toch wel een verwijzing. Maar men kan dan vrij snel terecht en we kunnen dan nu al op korte termijn zien of uh, medicatie, ja... Uh, uh, yeah. Effectief is en ik de mensen een beetje door de zomer heen kan loodsen. Want ja, het komt toch wel voor dat mensen niet kunnen genieten van. Uh, hè, kijk nou naar Corine, die rijdt graag motor, hè, die is met het rijbewijs bezig. Dus dat, uh, dat wordt nog wat. Dus we gaan proberen om die klachten uh, toch een beetje klein te krijgen. Ja. Nou, namens alle mensen in Nederland, Corine Sterkte. Ja, dankjewel. Pijdragen was dat van Marianne Beers. Straks, bier is in Engeland goedkoper dan water en daar moet een einde aan komen, vindt de regering. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1965. On the good ship. Lowde pop. It's a trip to a candy shop. Ja, deze dag in 1965 ontvangen vele Nederlandse journalisten en fotografen op Schiphol... mevrouw Black, oftewel Shirley Temple. Het kindsterretje van de vorige eeuw was maatloos populair in de jaren 30. Bert Hogekamp deed onderzoek naar de populariteit van Shirley Temple in Nederland. Die enorme populariteit die ze had als kindsterretje... kon ze bij, bij Verena ze die niet... Uh, uh verkrijgen toen ze toen ze eenmaal volwassen volwassen werd en uh, dus heeft ze naar andere mogelijkheden gezocht uh, televisie onder andere maar uh, ook dat werd geen succes on the good ship, low de pop it's a week trip to a candy shop where van bons play on the sunny beach a peppermint Bay. Ze is uh, ja, al, al heel jong begonnen met, uh, met acteren. Het is bekend dat ze enorm gedisciplineerd was. Haar uh, teksten goed uh, uh, uit haar hoofd leerde. Uh, dat ze op commando kon huilen. Wat natuurlijk ook niet onbelangrijk is voor een kindsterretje, want zo nu en dan moet er een traan geplankt worden. En die schattige pijpkrullen die die bevielen de kijkers ook enorm. Al snel werd ze ook heel populair in Nederland. Begonnen de, de, de bioscoop-exploitanten echt te, te mikken op, uh, op een publiek. wat voor een deel bestond uit, uh, uit uh, opgroeiende meisjes. Het is een beetje hè, wat je, het fenomeen wat je later met Spice Girls hebt. dat uh, uh, uh, jonge meiden dat prachtig vinden. Uh, maar hun moeders uh, dan ook meegaan, zal ik maar zeggen. In, uh, nou, dat was ook het geval met, uh, met Shirley Temple. En uh, al snel uh, kreeg je lookalike wedstrijden. Er werden uh, de Shirley Temple cocktails geschonken. Waar natuurlijk geen alcohol in zat. Hè, want ze was nog uh, minderjarig. Snoepjes. Nou, je kan het zo gek niet verzinnen. Er was echt een, een, een enorme gekte rond, uh, rond haar persoon. En, en elke film die, uh, die ze dan weer uitbracht. En dat waren er nogal wat in die jaren. En Met enthousiasme ontvangen. Tot, ja, zeg maar dat het een beetje begon weg te ebben. In, uh, aan het einde van de jaren dertig, be optimistic. Don't you be a mourner? Brighten up that corner and smile. My... In de jaren 30, dat, dat was natuurlijk de tijd van, van de grote, grote wereldcrisis. Iedereen in zak en as en uh, daar komt dan een ene zo'n sterretje... die een enorm optimisme uitstraalt. Shelley Temple was tussen 36 en, uh, en 38 ook uh, de meest succesvolle artiest. We herinneren ons uh, heel veel schitterende acteurs, uh, Clark Gable en noem maar op. Maar uh, dat kindsterretje stak uh, daar nog eens met, uh, met kop en schouders bovenuit. Het bezoek van Shirley Temple werd besproken deze dag in 1965. Waarom niet me? Ik ben hier bij de telefoon. Waarom niet me? Ik ben hier all night long. Ik heb je niet gehoord. Sitting hier licht. All I hear is a heart that's missing your love. Waarom niet me? Oh ja. Yeah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 Shelby Lynn, in Jugholm in 7 voor 10. Uh, u luistert naar de Caro op Radio 1. We gaan naar Groot-Brittannië, waar het kabinet van David Cameron minimumprijzen wil gaan invoeren voor alcoholische dranken. En daarmee wil de Britse premier het grote probleem van binge drinking aanpakken. Vanessa Lamsveld, goedemorgen. Goedemorgen. Correspondent in Londen. Wat is dat, binge drinking? Ja, binge. Drinking is eigenlijk ja, coma zuipen, dus gewoon zoveel zo veel en zo hard mogelijk drinken tot je erbij neervalt. Ja, en dan nou hebben de Britten de reputatie flinke innemers te zijn voorzien van een slappe lip, zoals ze daar zeggen. Oeh, ja. Wat is dat eigenlijk, een slappe lip? Een slappe lip? Ja, ja dat is een goede vraag. Dat, dat kennen wij hier in Engeland helemaal niet. Oh, ik We zeggen wel loose lip, maar nee. Oh loose. <laughs> Hoe stel je daar paan en perk aan, aan dat coma zuipen? Ja, nou ja, volgens gezondheidsdeskundigen kun je dat eigenlijk alleen echt aanpakken als je iets doet aan de prijs. En dat advies heeft premier Cameron nu eh, overgenomen. Hij wil een minimumprijs in gaan voeren om een einde te maken aan winkels die eh, met stuntaanbiedingen komen voor bier. Want daar zit echt het grote probleem. Zo kun je bijvoorbeeld bij de, de Tesco, dat is een van de grote supermarkten eh, hier, kun je in de aanbieding 40 blikjes bier kopen voor 20 pond... Nee, dat komt neer op zo'n 50 pence per blikje. en Je betaalt hier meer voor een, voor een flesje water van 67 pence. Ja. Dus ja, met die minimumprijs uh, ja, uh, uh, uh, uh, uh, moet je echt het dubbele gaan betalen. En Cameron hoopt dat als die prijzen omhoog gaan... dat mensen, en dan met name jongeren, niet meer gaan preloaden... zoals we dat hier noemen. En dat is dat je eerst thuis je helemaal gaat bezatten op goedkope drank uit de supermarkt. Ja. ja, om vervolgens al helemaal dronken bij de kroeg aan te komen. Ja, indrinken heet dat in Nederland. Waarom ah, ja. is de regering Cameron nu om? Want het probleem speelt al langer en tot op heden is er niet zoveel aan gebeurd. Nee, dat klopt. De bemoeienis van de staat is natuurlijk ook niet bepaald. Iets dat uh, in het DNA zit van de conservatieve Cameron. En in eerste instantie had hij hier ook echt weerstand tegen. Alleen ja, ook hij kan inmiddels niet meer om de cijfers heen. Eén op de vijf belletjes die 112... Hier op vrijdag en zaterdag krijgt, zijn drank gerelateerd. Dus ja, je kan je voorstellen wat een druk dat op de zorg legt. Alleen ja. al de eerste hulpafdelingen van ziekenhuizen, jaarlijks schrijven, 1 miljard pond kwijt aan de kosten van coma zuipen. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook nog de kosten als gevolg van vernielingen, politieinzet. Um, dus ja, alcohol is wel echt een zware last voor de maatschappij. En je, je ziet, er worden ook al wel andere maatregelen genomen. Om bijvoorbeeld de ziekenhuizen te ontlasten. Mm -hmm. Zo heb je de, de Boostbus, die uh, rond de feestdagen door Londen rijdt. <laughs> Wat is dat nou weer? En ja, die haalt. Uh, dat is een, een bus, die is ietsje groter dan een ambulance. En die, uh, die, haalt, die kan vijf uh, bezopen mensen vervoeren. En die haalt hij op door de stad en rijdt ze dan. Ja, om dus de eerste hulpafdelingen te ontzien... Rijdt ze naar gymzalen en uh, waar ze dan bij kunnen komen. Ik kan je je voorstellen, het behoorlijk depressieve tafereel... als je daar terechtkomt. Ja. Maar goed, Cameron wil dus nu met die minimumprijs. hoop hij echt het probleem bij de wortel aan te pakken. Vraag is, gaat dat helpen? Uh, en uh, als er zoveel mensen uh, klaarblijkelijk straalazerens over straat heen gaan... dan uh, moet je daar zelf ook iets van merken als je in Londen woont of niet? Ja, absoluut. En het is af en toe echt alsof je in een absurdistisch interactief toneelstuk zit. Ja. Ik zat laatst bijvoorbeeld in de metro en toen uh, zat, er, zat er tegenover iemand die het allemaal bijna niet op binnen kon houden. Toen ben ik iets uh, verderop gaan zitten en toen uh, zat ik tegenover twee mensen die uh, hun bierglazen meegenomen hadden genomen uit de kroeg. Ja. Dus ja, het is niet iets dat er helemaal uit de boekjes... Uh, de vraag is of het gaat werken, dat zullen we zien. Uh, jij hebt geen hangover, geen kater, je bent gewoon een beetje grieperig, hè? Ja, ik, was, ik dacht al, dit komt vast. Het <laughs> klinkt inderdaad als een zware pinchdrinker, maar de vloer, de griep. Sterkte daar. Tot zometeen, dames en heren, na het nieuws van 10 uur bij de Cairo met het vervolg. Paastijd is Matthäus tijd. Kerken en zalen stromen vol voor Bach's meesterwerk, de Matthäus Passion. Surf naar degids.fm en kies uw mooiste Matthäusmoment. Radio 1 Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?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 Dit is Radio 1.